Interneus is vannacht een man doodgeschoten op straat. Na een melding van de politie in de buurt van de markt... een zwaargewonde man die even later overleed. Ook werd een man aangetroffen die licht gewond was. Hij is aangehouden. De politie heeft de identiteit van de doden niet bekendgemaakt. En ook is het nog niet duidelijk wat de aanleiding is voor de schietpartij. Het weer bewolkt overwegend droog. Op een enkele plaats breekt de zon nog door. Het wordt 2 graden tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest bij de ANWB. Er staan twee files, eentje op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein, twee kilometer door een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. En eentje op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Lunette, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo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 te slapen, Maurice. Ja, sorry? Je vond het toch een mooi bedje, hoor. Dat is heel mooi bedje, ja. Je de ABC en de Poison Arrow. Wat een mooie uitvoering van deze single. Zo aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele middag. Regenachtig Zandvoort. Dus blijf lekker binnen en luisteren naar de Zandvoortse radio. Want we hebben in het uur nog heel wat voor je in petto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 En bij FC Twente, FC Groningen uh, scoorde de leeuw in de 19e minuut. En uh, Cherie in de 27e minuut. Dus daar is nu 0 tegen 2. Deze wedstrijden houden je voor je in de gaten bij Zalford op zondag. Meer muziek nu. Hier is Avicii. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water sweet but blue thicker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 Ja, het is nummer half drie hoor, Dat zie je Van Wierdericht met uh, collega Maurice Mulder. Maar ik heb hem helemaal niks horen vertellen nee. over onweer. Ik had ook helemaal niks uh, voorspeld het over nee hè? Nee. Maar het is uh, toch echt uh, gaande op dit moment hier in zo'n soort onweersbuien.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 Met heel veel activiteiten daarin. En nu heb je vanmiddag ook een hele leuke activiteit. Dus we denken, we gaan je even bellen om daar alles over te horen, Roy. Nou, hartstikke leuk. Ja, de afgelopen tijd is het Sinterklaas -huis regelmatig open geweest... met bezoek van Sinterklaas en zijn pieten. En uh, daar hebben we vooral ook de voedselbanken weten mee te steunen waardoor we activiteit konden plaatsvinden waar de kinderen van de boelsterbank uh, gratis naartoe konden... en ook een schoentje konden zetten en cadeautjes cadeautje van Sinterklaas kregen. Dus dat was allemaal heel leuk. En vandaag uh, hebben wij inderdaad ook weer een activiteit om vijf uur... van vijf tot zes hebben we een meet en greet met Sinterklaas uh, in het Sinterklaashuis. En dan zijn alle kinderen van Zandvoort hartelijk welkom gratis in het En wie weet heeft Sinterklaas ook nog wel wat voor ze. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Ja, dat gaat zo meteen om uh, vijf uur gebeuren. Meet-and-greet met Sinterklaas... Ja.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 Dus vanmiddag vanaf vijf uur, tot hoe laat duurt het? Van vijf tot zes. Uh, van vijf tot zes. Van 5 tot 6. Met, met rest van het programma voor volgende week nog even willen zien. Dat kan. Het kan via www.sinterklaashuis-zandvoort.nl Dus www.sinterklaashuis-zandvoort.nl Want ik zie onder, onder andere op die website... dat er woensdag 3 december ook nog wat leuks gaat gebeuren. Uh, ja, dan hebben we een Sinterklaasfeestje. Uh, de Dolores uh, komt ook langs? Nou, die weet, dat weten we nog niet. Dus, hmm. uh, dat is nog even de vraag. Dat is altijd spannend. Het is uh, altijd uh, heel druk. Kijk. Dus, uh... Maar eerst beginnen we zo dadelijk om uh, vijf uur... met de Meet and Creed in het uh, Groot Sinterklaashuis. Roy, heel veel succes met alle activiteiten die je daar organiseert. En heel veel plezier daarmee natuurlijk. Dat is goed. En jullie erg bedankt voor uh, de tijd. We houden je niet langer op, want je hebt het enorm druk, hoor ik. Ja, we zijn weer druk onderweg. Druk onderweg. Heel veel succes, Roy. En dankjewel voor je tijd. Hè. Hoi, graag gedaan. Oké. Okay. En voor Roy gaan we naar uh, Sinterklaas. Wie kent hem niet? Ja, we hadden het even over Sinterklaashuis natuurlijk. Hoort een uh, toepassende plaat bij. Het goede doel, oftewel Henk Westbroek en Henk Temming. Leuk plaatje zo.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 www.zandvoortloopt.nl en schrijft u vandaag nog in, want het geld gaat allemaal naar het Goede Doel, het Glaashuis in Haarlem. Serious Request 2014. Zo dadelijk de beloofde evenementen agenda weer. Tien minuten lang, Maurice Mulder. Ik ben heel erg benieuwd wat hij uh, voor ons uh, in petto heeft. Je gaat uh, wat sneller praten, ja. begrijp ik. Dat uh, doe je helemaal goed. Maar eerst hebben we nog een uh, lekkere gouden oude voor je op deze regenachtige zondagmiddag in Salford. Hier is de single van Merillion, die heet Kelly. Do you remember?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 What's your Wat heel raar is, Maurice en ik maakten net even een uh, stapje, stapje vooruit. We gingen naar het uh, Solfestival toe, want uh, was dit nou Treintje Oosterhuis of uh, Anouk? Dit is zeker weten, Anouk. Her nieuwe Anouk, Anouk places an, an, to go. haar nieuwe sound klinkt goed. Heerlijk vind ik hem. Places to go, onthoud die plaats. Het is tijd voor uh, Solfest nieuws in het kort, want S er is wel weer het een en ander gebeurd. Er is zeker weten het een en ander gebeurd, maar ook uh, bij de Eredivisie daar zo direct meer over...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 I don't know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 Did what we had to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 I found out that love Was no friend of mine I should have known Time after time So love It was so long ago But I've still So